De uitvoer groeide met 3%. De Nederlandse economie doet het beter dan Duitsland. Daar is de economie met 0,1% gekrompen. Duitsland heeft last van de handelsoorlog tussen de VS en China... en de slecht presterende auto-industrie. Bij een grote brand op een pluimveebedrijf in Niawier... bij Dorkem, Dokkum zijn ruim 40.000 kippen verbrand. Ze zaten in twee stallen... waar vanmorgen door nog onbekende oorzaak brand uitbrak. De rook was tot in de wijde omgeving te zien. De brandweer kon voorkomen dat een derde kipstal in vlammen opging. Bij de brand in Niawier zijn geen mensen gewond geraakt. De politie in Denemarken heeft een 22-jarige Zweedse man opgepakt. Die wordt verdacht van het plegen van de aanslag... op het gebouw van de Belastingdienst in Kopenhagen vorige week. Ook is een internationaal opsporingsbevel uitgegaan... voor zo'n 23-jarige Zweedse metgezel... Bij de explosie raakte een persoon licht gewond en liep het gebouw forse schade op. De politie zei toen al dat het waarschijnlijk ging om opzet. Sinds februari is Kopenhagen in totaal negen keer opgeschrikt door explosies. Of de twee mannen ook iets met die aanslagen te maken hebben, kan de politie nog niet zeggen.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 Tot aan het eind Die nacht deden wij de maan uit Tot de zon opkwam En in dat bleek Ochtendlicht pakte ik jou Me. Now that we've caressed